Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Het blijkt uit een brief van de curatoren van VND aan een deel van de leveranciers van het bedrijf die de NOS in handen heeft. Een woordvoerder van de curatoren laat weten dat dit een scenario is dat onderzocht wordt, maar dat er nog geen definitieve overeenstemming over is. Als het doorgaat start de uitverkoop op 23 maart en duurt dan drie of vier weken. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft het salaris bekendgemaakt van voormalig voorzitter Sepp Blatter. Vorig jaar kreeg de oud-FIFA-baas, die een schorsing van zes jaar uitzit, 3,32 miljoen euro. Er werd jarenlang geheimzinnig gedaan over zijn salaris. De voormalige tweede man bij de FIFA, Falke, kreeg bijna 2 miljoen euro per jaar. De salarissen van Blatter en Falke zijn beduidend hoger dan die van andere topfunctionarissen in de sportwereld. Vandaag werd ook bekend dat de Zwitserse justitie een strafrechtelijk onderzoek instelt naar Valken. Hij wordt onder meer verdacht van belangenverstrengeling. Er is nog steeds een flink aantal PGB-houders die niet weten waar ze aan toe zijn per 1 mei. Dat komt omdat de gemeente de benodigde gegevens niet op tijd naar de Sociale Verzekeringsbank hebben gestuurd. Veel persoonsgebonden budgetten lopen per 1 mei af, terwijl er nog geen nieuwe beoordeling is gemaakt die bepaalt of mensen er nog steeds recht op hebben. Staatssecretaris Van Rijn schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. En de vluchtelingencrisis brengt ook een ecologisch probleem met zich mee op het Griekse Lesbos. Het eiland kan het afval niet afvoeren en er zwerft een half miljoen reddingsvesten rond. Vorig jaar kwamen er 400.000 vluchtelingen per boot aan op het eiland, dat zo'n 85.000 inwoners heeft. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en wordt het mistig. Het koelt af tot 3 graden in het noorden van het land, tot min 2 in Limburg.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 De Aspen Games En het bracht de tijd op zes minuten over negen. Dus we gaan snel door met het tweede uur van deze Rob Agda Award. De compilatie van de finale. Waarin alle bands die mee gaan doen in deze uitzending te horen zijn. Net hebben we kunnen dus luisteren naar bijvoorbeeld... The Sirens, Lisa and the Lumberjacks en niet te vergeten mantra. En nu is het de beurt aan... Bijvoorbeeld You're Not Wrong en natuurlijk de overige twee kandidaten die mee hebben gedaan aan de finale ronde namen Palmsey en Wakepoint. Het woord is weer aan onze enige echte vriend P.P. Fischer. Als je al in de eerste twee voorrondes van dit seizoen gewend bent. Ook deze avond wordt een zeer gevarieerde avond. qua muzikaal aanbod, qua diverse stijlen, et cetera, et cetera. En dat gezegd hebbende, maken we ons op voor alweer de tweede band. Van deze glorieuze zonnevergroten, nu al onvergintelijke prachtige voorronden. Um, en de bio begint met een, een relatief gezien nieuwe band. En dat soort woorden, vijf van die woorden gaan echt door mijn hoofd spoken. Maar goed, dan zal ik je niet verder meer lastigvallen, anders gaan we hier morgenochtend we staan we hier nog te lullen. Een relatief gezien nieuwe band. Dus hoewel de gitarist en de bassist uh, al uh, een behoorlijke deuk in een pak boter hebben geschopt met een uh, band. Um, The Personal Preference, mooie naam trouwens, uh, een drummertje erbij en je hebt een uh, oude best power trio en dat natuurlijk uh, in de goede betekenis van het woord. Deze band hoopt een breed scala aan muzikaliteit te brengen. Alle muziek hebben ze zelf geschreven. En uiteraard hebben ze een compleet eigen sound. En alleen daarom wil ik een ovatie vragen voor You Are Not Wrong! Why is so much you? Naast mij zit uh, uit de heige stand van uh, You're Not Wrong, de tweede uh, band van, uh, van deze avond. Uh, ik denk dat jullie wel behoorlijk gas hebben gegeven. Ja, we hebben zeker gas gegeven. Is 20 minuten dan te kort? Nou, we, nog wel, we hebben nog wel wat nummers uh, achter de hand. Ja. Maar dit was een goede set voor nu. Ja, uh, het klopt er gewoon, het viel we in elkaar. Ja, en, en dan is 20 uh, minuten gewoon uh, lekker stampen en het uh, publiek uh, proberen mee te krijgen. Ja, dat probeerden we ja. ja. Um, we probeerden ook. Variëteit in de nummers, weer te geven, geluiden, variëteit in geluiden. Dat is iets wat ik wel redelijk hoog heb staan en uh, we proberen de vernieuwing te laten zien. Uh. Ben jij uh, iemand van de, de vernieuwing? Ja, persoonlijk wel ja. Ja? ja, ik hou van spelen met muziekstructuren en uh, ik schrijf al, alles uh, voor uh, drie partijen zeg maar, ja. dus het is heel moeilijk om je te beperken tot drie mensen, ja. en dat, uh, want je kan nog veel meer doen met meerdere mensen, maar we wilden het graag met de studie houden. En uh, ja, daardoor hoop ik vernieuwing te brengen. Uh, en kijk je, kijk je dan naar uh, bijvoorbeeld? Uh, kijk je dan naar anderen? Of uh, kijk je ook nog uh, naar hoe je het zelf uh, beter kan? Nee, ik kijk voornamelijk naar mezelf. Ik, uh, ik uh, kijk niet echt naar anderen. Wat dat betreft, ik hou wel inspiratie uit anderen. Dat bedoel ik ook? Ja, dat doe ik wel, ja. ja inspiratie uit, uh, uit artiesten die ik oog heb staan. Wie zijn dat? Uh, ik hou van alternatief muziek. De nieuwe dingen van Radio, vind ik vet... Uh, maar ik hou ook van zachte muziek zoals Jeff Buckley, maar die wel goed in elkaar uh, structureel. En ik hou gewoon van lelijk uh, in contrast met mooi. Dat is mijn favoriete uitgangspunt. Ja, en vond je ook dat je daar uh, vanavond uh, in geslaagd bent uh, met je bent? Ja, dat vind ik zeker. Je hebt hele lichte mooie stukjes ja. en die, daar knal je dan meteen tegenaan met iets, met iets hards. Ja. En dat is voor mij wat het leuke is aan muziek. Het spelen met contrasten en dat uh, toepassen. Wat is je achtergrond? Ik? Ja. Wat doe je? Ik ben heel simpel. Ik, uh, ik woon nu in Den Haag. Ja. En ik studeer, uh, aan ik studeer niet echt. We hebben nu eigenlijk, ik heb nu eigenlijk een soort van tussenjaar, net zoals de bassist en uh, de drummer zit nog op de middelbare school. Ik, uh, ik heb eigenlijk altijd muziek geschreven in mijn eigen kamer. Ja. En uh, nu hebben we dat toegepast. En wil je er ook iets verder mee doen? Ja, heel graag. Ja. Tuurlijk. Een baan in uh, de muziek zou mij heel erg uh, goed uitkomen omdat ik nog niet echt andere uh, interesses heb. Maar uh, ja, we hopen gewoon dat we als artiest. maar ook gewoon ja, op muzikaal gebied uh, voldoen. Oké. Okay. Uh, nog even voor mensen thuis die dit uh, terug horen. Want uh, als dit uitgezonden wordt, dan zitten we alweer in februari. Uh, waar kunnen ze jullie op vinden? Ze kunnen ons vinden op Facebook. Uh, gewoon op Facebook in type You are not wrong. Um, de link is facebook.com slash are not wrong. Um, allemaal kleine letters. En we hebben ook een Soundcloud pagina. Dat is soundcloud.com. Slash you are not wrong band. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. Ik hou mijn partituur ondersteboven. Laat ik het even goed doen, want ik heb uh, bij de vorige uh, band per ongeluk een naam verkeerd gezegd en geloof me, uh, dat doet pijn als je als presentator staat. Ik weet niet, hebben jullie die gast gezien die, uh, die de hoe heet dat nou, Miss Universe verkiezing deed? My god, die ging er echt mooi van af. Die is volgens mij nog ondergedoken, nog steeds, echt waar. Maar goed, um, daar ga ik verder niet over uitweiden, waar ik over ga uitweiden is natuurlijk, ik herhaal het en ik blijf het zeggen en dat maakt het alleen maar leuker in avond als deze. Bij zo'n gevarieerd muzikaal aanbod moet er natuurlijk wel een indie rock band zijn en dan eentje met energieke gitaar gedreven popliedjes, jawel! De band is opgericht door studenten van de Herman Brood Rock Academy. Sorry. Ze werden geselecteerd uh, door die academie. om een tour te doen. Dat hebben ze namelijk, ik geloof, elk jaar. Hè? de Herman Brood Academie on tour. En uh, deze uh, jonge snuiters. Uh, die werden uh, ja, gewogen en. goed bevonden. En niet zomaar goed. Ze deden het met, met verven. Want. zo doet. hou je back nou een keer, man. Ik ben toch al het woord, idioot. kom je baard eraf trekken. Kijk uit, hè. Zo. Nee hoor. Zodoende... kijk ik uitkijken met mij. Ik ben ontzettend schizofreen vanavond. Ik heb net een glas whisky aangeboden gekregen en dan daar meteen daarnaast een kara bier uit België. Ik weet niet meer waar het zo, Ik zal even doorgaan. Als die jongens willen spelen. Sodoende stond de band al op diverse podia en zo hebben ze onder andere Paradiso in het Part van Troje plat gespeeld. En deze rockstudentjes willen niets liever dan hun muziek ter gehoor brengen. Lieve muziek liefhebbers geven een applaus voor. Oh! So, guess it's right we often attract. 'Cause if I am. De vijfde band van vanavond. En ze zijn nog bekende van mij ook, want uh, ze speelden eerst in, uh, in een andere band. Uh, The Curtains en Hit. Dat was, dat was het uh, grijze Verleden. Maar het leuke is, uh, bij die gelegenheid van, uh, van uh, de laatste keer dat we erop Rob dagen woorden. Ja, er staat een spiegel, maar goed, daar trek ik me weinig van aan. Uh, was dat Gilles van uh, de, de, de band waar we het nu over hebben, Palms en Moeders. Uh, ambitieuze plan hadden. We gaan naar de Heleman Broodacademie. Toen zei ik van, dat moeten jullie gaan doen. Uh, en wat uh, hoe staan de zaken daar uh, nu voor? Nou ja, we zitten allebei in het tweede jaar en uh, gaat best wel goed. Gewoon uh, heel veel muziek maken, heel veel bands. Best wel veel bands al gezeten, maar dit is Palms, is natuurlijk eentje die ook ontstaan op het HBA en uh, waar we ook gewoon verder mee zijn gegaan. Ja. Uh, maar ja, dat is een fucking goede opleiding. Gewoon heel veel, um, heel veel hele goede muzikanten als leraren. Dus daar leer je echt heel veel van. En um, ja. ja, zo een beetje. Oké, okay, uh, en heeft dat ook voor jou een, uh, ja. een toegevoegde waarde gekregen? Zeker. Ja. Is, uh, die hele sfeer op die school is zo inspirerend. En je bent met allemaal muzikanten en je bent één grote familie. En je, je wordt een beetje door elkaar gepusht. Want dan zie je die hard gaan en dan wil ja. je ook. Je wil, je wil bijblijven en je... Ja, het is gewoon. Elkaar een beetje gewoon uh, in de vaart der volkeren opsturen. Ja, precies, ik denk dat dat wel die chemie wel echt. Ja. dat er daardoor zoveel beentjes van afkomen. Ja, want uh, ik zei toen al, bij, de, bij die gelegenheid. Emil Landman is een hele bekende. En, uh, van de Herman Brood Academie. is zo'n beetje een uithangbord. Ja, ja, Emo Landman is dus wel en uh, die zat ook op het HBA inderdaad. Ja. Die is best wel lekker gegaan, inderdaad. Uh, nu even over Pons want dat uh, is uh, de, de, de volgende band uh, de, die jullie, uh, waar jullie met z'n tweeën nu een beetje de stempel op uh, drukken. Wat, uh, wat verschilt dat uh, met uh, die andere uh, bands waar jullie uh, mee bezig waren? Uh, the Curtains. Bro ja, precies, uh, met hit. <laughs> <laughs> dus... Ja, de ja, Curtains... Um... Ja, dat was, uh, dat was iets meer rockiger of zo. Dat was iets meer met reverb en zo. En dit is allemaal toch iets speelsiger en uh, energieker, denk ik. Ja. Uh, merk je dat ook uh, terug tijdens het optreden? Ja, zeker. Ik, ik voel veel meer die uh, klik met z'n vieren. En iedereen die gaat er echt vol voor. Dus ja, die, die energie op het podium, dat is denk ik het grootste verschil. Dat is heel fijn gewoon. Dat is heel ja. lekker. Uh, en, uh, ja, de... ja? ja, het is ook wel vooral... Echt andere bands, je kan het eigenlijk niet, bijna niet vergelijken met elkaar. want maar al... je mag het ook niet vergelijken, denk ik. eigenlijk niet. Nee. Eigenlijk niet. <laughs> wil, wil, wil je er eigenlijk ook aan herinnerd worden van, van ja, oh dat was oh, toen, <laughs> maar daar hebben we nu... Kijk terug op een ja. hele goede tijd, want um, die band, The Curtains bijvoorbeeld, dat was, dat was gewoon... Um, er waren toch wel echt vier beste vrienden en we zijn ook nog steeds fucking goede vrienden. Ja. En uh, ook als we uitgaan nu, dan zijn we eigenlijk nog steeds The Curtains. Dan hebben we gewoon een soort Curtainsavond, avond <laughs> zoals we dat noemen. Ja. Um, dus dat gaat nooit meer weg eigenlijk, de curtains. Het is altijd nog een klein stukje curtains in ons hart. Um, maar ja, Palms is gewoon iets nieuws en we vinden het allemaal heel vet. Dus uh, daar gaan we zeker allemaal mee door. Ja, hoe zijn jullie aan die andere twee jongens uh, gekomen? Uh, die nu meespelen bedoel ja, uh, ja, die zaten in onze klas. Dat is via een uh, schoolproject zijn we bij elkaar gezet en daardoor zijn wij ontstaan als het ware. We moesten gewoon random met elkaar liedjes gaan schrijven en uiteindelijk is dit eruit gekomen. Oké, okay, en, en toen was de volgende stap, laten we het nog maar eens een keer proberen bij die Robak wordt. woord? Uh, ja, nou ja we, dachten, uh, we dachten het leek ons leuk om dit nieuwe project een beetje uh, te, uh, ja, te introduceren voor het Haarlemse publiek en uh, ik denk dat het wel goed is gelukt, hoop ik. Nou, wat ik wat ik gehoord heb was, ja, nee, jongens, dat was een reet strak. Ah, thanks, <laughs> thanks. Daar kan ik geen spel tussen te krijgen, want ja, dat hoor je, De HBA, de Herman Brood Academie, staat daar uh, voor gewoon. Ja, die tekent daarvoor. Dat is gewoon een handtekening eigenlijk. Ja, zeker, ja. En jullie zetten hem eronder. Wij wij zetten hem eronder inderdaad, en we zetten het door. Ik denk, dat, ik denk dat het ook wel, uh, dat het wel gaat lukken. De curtains uh, zijn uh, gesloten, hè? de gordijnen zijn dicht. Ja. We gaan oh, naar de, cool. een. Ja, ja oké, okay, maar goed. Uh, ze zijn nu gesloten. Uh, dus ook gesloten voor van de buitenkant. Uh, nu hebben we uh, uh, Palms. Waar zijn jullie als Palms op te vinden? Op Facebook. Maar uh, weet je, we zijn eigenlijk uh, pas net begonnen. Dit is een soort van onze eerste gig eigenlijk. Ja. Maar um, er komt heel wat moois aan. We gaan uh, binnenkort ook uh, um, weer in de mailman. Waar we ook onze eerste single hebben opgenomen. Oh, mooi is dat, Mailman. Oh, heel mooi. Ja, in Utrecht, Prachtig. Uh, gaan we weer wat, uh, wat liedjes opnemen. En uh, we hopen een soort EP'tje of singletje weer te releasen. En wat, uh, wat meer te spelen ook. Dus. Ja. En voor de mensen die dat niet weten, de Mailman is Martijn Groeneveld. Dan ja. weten jullie dat ook weer. Goed, dank jullie wel. Dank jullie wel. Jij bedoelt. Oké. Hé, ik word dan weer ons laatste liedje van vanavond. Ja ik vind het ook fucking jammer, ik wil echt blijven, maar. Oké, okay, we hebben nog vijf minuten. Vijf minuten. Oh nog langer? Oh ja. Nou. Yeah. Fuck it, they said years. Said a blowing we just here to start a new fight. And I never thought the new you would be so unkind. Well, I guess. To a brick wall Sometimes talking to a brick wall is better than to nobody at Het is zover de vierde en laatste voorronde van de Rob Acta Awards. Jaargang 2015-2016. En ik zie dat veel van uw vriendjes en vriendinnetjes de weg naar het patranaat nog niet hebben weten te vinden. Maar dat gaat volgens mij door de avond heen wel goed komen. Mijn verzoek aan u daarom ook. Beste muziekliefhebbers, kom allemaal wat naar voren. Want de eerste bent staat te popelen. En natuurlijk verdienen zij... Uw aandacht en ook uw toejuichingen. dus kom allemaal even terwijl ik de tijd een beetje volpraat. Zal niet al te lang zijn, dat beloof ik u dan ook wel weer. Maar kom even deze kant op, want deze heren vinden het natuurlijk heel prettig om de, uh, dat, ja toch of niet. Heb je liever dat ze achterin staan? Dat hebben we nog niet overlegd, maar ja, nou, dat vind ik geen goed antwoord. Je bent af bij deze. Laat mij, laat mij het woord maar doen vanaf nu. Zoals ik al zei, de vierde en laatste voorronde van deze jaargang. We hebben tot nu toe drie voorrondes gehad. En we weten nu zeker dat er drie finalisten op 18 maart uh, voor de dag gaan komen. Maar nieuw bij de Rob Act Awards deze jaargang is dat er zes finalisten in totaal zijn op die avond. Dus u hebt het al begrepen voor diegenen die een beetje kunnen tellen. Er komen na vanavond drie finalisten bij. Het is niet zomaar een avond dus. Na vanavond zijn er drie finalisten plus de drie die we al hebben. Dat is niet mis, voorwaar. Ik ga de gaandeweg de avond nog meer over zeggen. Deze hier staat te popelen, dus nu even iets over die eerste band van vanavond. En het wordt meteen al lekker feest. En daar ben ik al heel blij om. Het is een Punk Electronics band uit Alkmaar En met high energy synthesizer partijen, drukke gitaren en een overstuurde de bronman... komt de vierkoppige band in eerste opzicht behoorlijk in je face over. Heb je? Wie dat net zo snel kan ik krijgt van mij een consumptiebond. Wie echt een wat beter luistert, komt er wel snel achter dat het meer is dan alleen maar. Harry, jullie gaan eerst even Harry maken voor White Boy. Ja! We're Wat betreft deze vierde voorronde, uh, we hebben de eerste band uh, gehad, dat is Wakepoint, en tegenover mij zit Noé. Uh, ja, gelijk een stevig begin. Ja, gelijk een stevig begin. Uh, ja, het is, uh, wedstrijden dat uh, vinden we altijd een heel apart iets, maar uh, achteraf vind ik het wel heel leuk om uh, te mogen starten en uh, iedereen uh, te shockeren. Dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat is wel een fijn gevoel. Ja, ja. Zit het een beetje in jullie muziek? Ja, ja, zeker. Ja? zeker, zeker ja. Waar, waar, heb dat, waar hebben jullie dat van afgekeken? Ja, wij komen uit Elkmer en we hadden altijd een soort. We hadden, we hadden allemaal een beetje van alternatieve muziek. En we gingen vaak naar live bands. En we zagen heel weinig alternatieve live bands. En toen dachten we: weet je wat, we gaan het zelf beginnen. En nou, het was een beetje, we luisterden allemaal naar de muziek. En uh, we hadden dus allemaal gewoon ons eigen ideeën. Uh, De gitarist Erik van Schoonhoven kwam opeens op me af. Ze van, hé, hey, wil je in een band zingen? Ja, het helemaal top. En dat jaar later stonden we dus op een festival in Alkmaar. En, uh, ja, dat ging hartstikke goed. Ja, ja. <laughs> en uh, dat is uh, ongeveer drie jaar geleden ongeveer. En we gaan nog steeds door. No ja. matter what. maar Je krijgt natuurlijk energie uh, van het uh, muziek maken en het optreden, denk ik. Ja, ja zeker. Ondanks dat ik nu kapot ben. Uh, het is uh, kicken Het is gewoon kikken. Het uh, live optreden is kicken uh, Alles eromheen is kikken. Daarom doen we het. het. Het boeit ons niet eigenlijk wat mensen vinden. Het is gewoon puur toeval dat mensen het ook leuk vinden. En ja. Wij vinden het ook leuk. Ja. Um, want die muziek, ja, dat is, uh, er zit, uh, zit elektronica in, uh, in een uh, punkjas, zo, uh, zo moet je ja. het zien. Ja, ik zal het even uitleggen. Uh, ons idee is dat we, zeg maar, we zijn heel extravert. Dus onze muziek is heel extravert. En die elektronische synthesizers en die MX, die, die controleren onze extraverte uh, ja, uh, muziek. Waardoor je het, uh, het kan controleren. En uh, dus het is eigenlijk ge gecontroleerde vrij volwassen eigenlijk gewoon uh, gecontroleerde impulsieve sound <laughs> ja ja, ja. So. impulsief ja. betekent dat ook dat het een beetje uh, improviserend is of niet nou improviseren natuurlijk we gaan jammen en we gaan wat uh, wat we leuk vinden gebruiken we soms gooien we het weg en soms gebruiken we het uh, ja. Hoe komen nummers bij jullie tot stand dan? Uh, ja, we hebben uh, natuurlijk onze uh, geniale man Erik van Schoonhoven, die uh, speelt de gitaar en de synthesizers. We hebben een uh, goede drum en Bas, bas ik ben een zanger. We gaan gewoon samen zitten. Erik maakt de muziek ik schrijf de tekst. En uh, op een gegeven moment vullen we het allemaal aan. Het is gewoon één groot creatief proces wat werkt. Oké. Okay. Uh, nou, zei je al, we zijn drie jaar bezig gekomen uit Alkmaar. Uh, zijn jullie op een gegeven moment uh, ja, nog, uh, nog in, het, uh, in de regio nog, uh, te zien en te horen? Nou, heel grappig. We, zijn, we hadden vorige week dus een, of de week ervoor een optreden in uh, Amsterdam. In de Winston Kingdom. Ja. Uh, we, gaan, we gaan uit Alkmaar. We gaan, uh, je gaat ons zien in Haarlem, je gaat ons zien in Amsterdam. We hebben nog niks concreet, maar we timmeren flink aan de weg. En waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Op het wereldwijde web vooral uh, Facebook, uh, YouTube, Wakepoint, heten wij. Typ ons in. Uh, ja, daar uh, vind je al onze informatie. Facebook, Wakepoint. Dankjewel. Dankjewel. Zag komen we op ons laatste nummertje. I'm a rocker It's time to make your choice, people It's time to make your choice Folk never made choices Time to make your choice Time to make your choice Time to make your choice That weird look in your eyes. Do I trust you? Why would I? You're all the opposite of what I want to be. I'm asking all my heart, do you like just what I want? But still, I want to take a look at your world to challenge myself and trust my own me. From the moment we met, I've got this really really exciting feeling. Just like before, I'm trying. Je bent zo blij dat we Ik ben blij met jullie te zijn. Veel plezier. Veel plezier. Godverdomme wat lekker! Jongens en meisjes, dames en heren. Ik denk dat iedereen wel weer bij de les is. Waarom gaat het? Daarom gaat het. Geef een enorm applaus voor de eerste band van vanavond. White Hey, nee, jonge, jongen, jongen, dan denk je, er komt nog wat, maar er komt helemaal niks meer. <laughs> ja, nou, dan gaan we maar gewoon even een stukje muziek draaien. Hier is Susan Jane. Yet we claim to be ignorant. How can it be we don't seem to listen? Why do we damage every single ecosystem? What if we open our eyes, become aware that we don't own this world, but we owe to care, just like a sacred trust. Embrace the responsibility that weighs on us. We can be great. We must move on. The current's getting too strong. Better days ahead now. It's a new dawn. Put an end to all the awfulness. Do it right. Make a worldwide law for this. Let your heart think, let your mind drift. Read the signs of the times, paradigm shift. We need a new way, a new day, a new start. I dare to We be great. We need a new way, a new We day, a new start. I dare to If be great. If you can dream it, then it's possible you believe in it you're unstoppable if you feel that it's real then it's logical that you will overcome any obstacle i see a lot of great women i see great men we share the same clear vision and a game plan we don't want to live harmfully we want to see all beings live in harmony and that's the main reason why we won't hide we stand side by side against ego side we can't just babble on This is for the oceans and the Amazon. We act now, we think long run, marathon. Mother Earth, respect is due. You gave us life, now it's us protecting you. I said, Mother Earth, respect is due. You gave us life, now it's us protecting you. One love. En dat was Ayesha Trahidia met Underrun. Daarvoor hoorde je Wolfie en No met Everybody. En daarvoor hoorde je Susan Jane. En dit ga je horen tot aan het nieuws van 10 uur: Dat is uh, States Republic met pokerface. En wat ons betreft, tot volgende week. Dag. It's heavy.